5 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. Ja, we zijn uh, bezig met de laatste wedstrijd in deze Eredivisie-ronde. Eerder vandaag Rodeus C. Utrecht 1-4. Feyenoord Herakles 1-0. En Twente Sparta 1-1. Pecs Wolle Ajax nog steeds 0-0. Zometeen meer details. Eerst naar het Ernest van 5 uur. Met Lieselot Thomas.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 De luchtmacht erkent de problemen, maar stelt dat de veiligheid... soms om beperkende maatregelen vraagt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif vindt dat Israël... een buitensporig agressief beleid voert tegen de buurlanden Syrië en Libanon... door regelmatig binnen te vallen met gevechtsvliegtuigen. Hij zei dat op de veiligheidsconferentie in München... waar de Israëlische premier Netanyahu vanmorgen een stuk... van een naar eigen zeggen Iraanse drone liet zien... Volgens Netanyahu is die Iraanse drone vorige week neergeschoten... boven Israëlisch grondgebied. De Israëlische premier sprak van een Iraanse daad van agressie. Zarif noemde het optreden van Netanyahu een karikaturale vertoning... die eigenlijk niet eens een respons verdient. De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft voor de derde keer... het tennistoernooi van Rotterdam gewonnen. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor de Rus Dimitrov. Het werd twee keer 6-2.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 Eerder vandaag versloeg FC Utrecht in Kerkraden met gemak Roda met 4-1. En Pexwolle tegen Ajax is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later kan het in het noordwesten licht regenen. In het oosten vriest het licht. Morgen, het meest bewolkt, en af en toe licht regen. En het wordt een graad of zes.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 Ja, goedemiddag. Dan zijn we weer zometeen. De reacties natuurlijk van de wedstrijden die al zijn afgelopen. Bijvoorbeeld een reactie van Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord. Doen we zometeen. Eerst even kijken bij Ragnar, niet Niemeijer, bij Zwolle, tegen Ajax. Geen doelpunten nog. Het is 0-0 in de 21ste minuut. Pek probeert zich nu in de wedstrijd te vechten met wat meer druk op de bal. Ajax kreeg nog wel een kans, kreeg er al meer. Maar Nieren is ook nog een keertje het uitgeschoven been van Van Polen... voorkwam de 0-1 van de Amsterdammers. Het is 0-0. Feyenoord won met 1-0 e van Heracles en daar mogen de Rotterdammers heel blij mee zijn, want Heracles kreeg absoluut de beste kansen. Het is ploeteren bij Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst in gesprek met Arman Afzaroğlu. Dit was niet heel goed. Uh, we, hebben, we hebben beter gespeeld. Het was een, uh, een hele moeizame wedstrijd met een, uiteindelijk de, wel drie belangrijke punten, maar het was moeizaam. Ga je ook zo ver om te zeggen dat dit eigenlijk gewoon heel slecht was, of wil je niet zo ver gaan? Nou ja, dat zijn jouw woorden, maar ik denk dat we allebei uh, kunnen concluderen dat het beter kan en moet. Als je er vanaf de kant naar kijkt, dan, dan zie je weinig ziel in het elftal. Wat, hoe beleef jij dat langs de kant? Nou, ik denk dat die momenten uh, er wel waren, maar te weinig. En uiteindelijk uh, bedoel ik ook met moeizaam dat je ook moeilijk aan, aan kansen komt. Uh, zeker de eerste helft een paar keer wel met, met een corner. Uh, maar daarna weinig kansen. En, en, en, en je geeft ook een aantal kansen weg. Uh, tweede helft eigenlijk hetzelfde. Start wel heel goed. En uiteindelijk uh, met een goede goal van Robin uh, kom je op voorsprong. En dan, uh, ja, dan is de wedstrijd nog open. Uh, het gaat over en weer. Met uiteindelijk de grote kans voor Nico om, om de 2-0 te maken. Maar je komt ook heel goed weg met de, met de kans van, van Heracles. kan Lat, nog een rebound met het hoofd. Maar het was een, uh, een overwinning die we over de streep hebben moeten trekken. Ik zie de laatste weken niet echt ontwikkeling in het elftal. Zie jij dat als coach wel? Nou, ik denk dat, het, dat heel veel te maken heeft met vertrouwen in het team. En dat komt ook door, de, door het spel wat je, wat je hebt. Uh, en, en uiteindelijk heb je een goede wedstrijd nodig om, uh, om, om daaruit te komen. En die had je tegen PSV in de beker en dan gaat het toch weer weg. Ja, maar dat bedoel ik. Da, da, da, daarna, uh, daarna valt het weg. En dat bedoel ik met constant blijven. En, en dan kom je ook, dan, dan ga je er ook doorheen. En, en, en, en die momenten hebben we de afgelopen week hebben, hebben gemist. Met name met de uitwedstrijden tegen VVV en Vitesse. En, en, en vandaag was het ook moeizaam. Maar gaat dat moment, denk jij, dan nog komen dit seizoen? Want ik zie een elftal dat bijna met zijn ziel onder zijn arm speelt. Boetie is jongen met weinig vertrouwen, dan wil het ook allemaal niet lukken. Nee, dat klopt. Uh, kijk, ik denk dat we hem een aantal keren in de. Vaak in de eerste helft, 1 tegen één situaties. En dan, uh, dan lukken zijn acties niet. Hij blijft het proberen. Maar uh, ik denk dat het heel moeizaam was, ook, ook aan de kant van, van Jean-Paul. Maar uiteindelijk uh, moeten we hier met z'n allen uitkomen. Zij Giovanni van Bronckhorst, die de kerk in het midden laat, als wel vaker dit seizoen? Valt ook niet mee, hè? Feyenoord ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat is een wereld van verschil. En als je daar elke week uh, verantwoording voor moet afleggen. en je wil je spelers ook niet uh, afkraken, afvallen. ja, dan moet je die kerk in het midden houden. Ja, maar hij doet het wel goed, vind ik. Niet? ja hoor. of had je hem wat uh, nou, nee, exclusiviteit willen horen dit is Giovanni van Bronckhorst en, en mensen kun je uh, niet veranderen dit is zijn karakter en uh, ja. hij heeft het natuurlijk gewoon heel goed gedaan bij Feyenoord een beker ja. gepakt toen de titel uh, nog een prijs Johan Kruischaal volgens mij ja, en dit seizoen zitten beker eraan te komen. Dus ja, dat is allemaal niet zo beroerd. Alleen het spel, het houdt niet over. Gelukkig hebben ze Robin van Persie gekocht. Want die maakte vandaag met die ene goal het verschil. Ja, zo is het. Zwolle tegen Ajax. Iets meer dan 20 minuten onderweg. Rachter Niemeijer. Ja, 24 minuten. 0-0. Blom gaat even kijken bij Vico. Uh, de linksback uh, van Ajax. Die graag uh, opkomt. Gaat er wat uh, te fel in op de achterlijn bij, uh, bij Peck. Hij is met naar voren gegaan. En raakt dan uh, bij zijn sliding ehisi Buwe, de vleugelverdediger van, uh, van Peck. Nou, die is opgestaan. Geen blessure. Ik heb, terwijl we wachten op de trap van Zwolle-keeper Diederik Boer... dat moment nog eens even rustig kunnen bekijken met Huntelaar en Van Polen. Ja, dit is echt een typisch geval Lozano. En volgens mij heeft Blom het niet gezien. Dat zou dus nog wel eens een flinke staart kunnen krijgen. Zeker omdat ja, de schijnwerper natuurlijk vol op Lozano ging. Dat zal nu ook gaan gelden voor Huntelaar. Overtreding bij een hoekschop in de openingsfase van de wedstrijd. En dat uh, ja, ik zal die losrukken noemen, maar ik vond het een uh, elleboog. En onze collega's van, uh, van Fox noemden het al de elleboog van de week. Dus uh, daar gaat Huntelaar misschien nog wel wat van horen. 0-0 met uh, Schöne aan de bal op de middenlijn. Hij uh, was nog even twijfelachtig vlak voor deze wedstrijd. Karel Eiting deed mee in de warming-up. Omdat hij uh, ja, misschien ergens uh, last van had. Of wel zeker ergens last van had. Waarvan niet helemaal duidelijk. Maar Schöne speelt uh, heel behoorlijk. Nu een hele behoorlijke bal. Strafschopgebied in. Via Veldman uiteindelijk naar uh, de keeper. Naar de boer. Als het van de Beek is die voor zijn neus opduikt. Maar de keeper is er als eerste bij. Dus gaat het bij Peck naar voren in de richting van Wouter Marines. Nou, dat is de spits, maar dat is een middenvelder. Nijland op de bank, check op de bank. Echte aanvallers, hoe zouden die zich voelen? Marines staat er al een aantal weken. Maar is natuurlijk niet echt een doelpunt te maken. Je mist een goede aanvaller. En nu Peck via Rick Dekker, links op het middenveld. Kan wat meters maken. Het publiek ziet al een kans ontstaan. Als het nu Moktar is. Mokhtar, ja daar zal er op passen. Balletje aan de voet, dat kan die. En dan via, dat is uh, Ziek Op zijn eigen Ajax achterlijn. Een corner voor Peck Zwolle. Ja, dat zijn toch momenten. Het is de tweede corner voor de ploeg van John van Schip. Bekend natuurlijk als uh, oud-Ajax-Ziet. Trainer van uh, verschillende helftallen in Amsterdam. Eén keer op de bank bij het uh, eerste. 273 wedstrijden gespeeld in Amsterdam. 29 goals. En hij was speler... In de ploeg, die. Uh, nou ja, even kijken naar deze corner. Dan komt de rest later. Wel, daar is Mokhtar. Bij de eerste paal wordt hij weggehaald. Opgepakt door Namli. De afvallende bal richting de middenlijn gaat het inmiddels naar. Uh van Polen staat op zijn eigen pek helft. Brengt de bal op en komt ook met een lange opening. Sandler staat bijvoorbeeld voorin. Achter hem staat er ook nog eentje. Dat is Mak. maar die kan niet bij de bal. Bovendien is die bal als laatste geraakt op pek. En mag Vico gaan gooien voor Ajax. Dat doet hij een meter of 15. bij zijn eigen cornervlag vandaan. Moet nog een paar meter achteruit ook van de assistent scheidsrechter... En dan kan de ingooi van de Argentijn gaan komen. Nou, Huntelaar staat natuurlijk voorin. Negen goals, zoals wel meer spelers. Bij Ajax komt niet aan de bal. Die gaat terug naar de Argentijn. Lange bal opgepakt bij Peck. Aan die zijkant door. Buwe, en dan gaat het achteruit. Het is wel wat meer in evenwicht gekomen. Er was een fase aan het begin dat Ajax er makkelijk doorheen liep. Veel te makkelijk bij Pek achterin. Maar nu is daar geen sprake meer van. Staat het 0-0? Nog even kijken naar Mokhtar, want die heeft wel mogelijkheden misschien. Komt vanaf de linkerkant. Veldman is de tegenstander. Lage voorzetbal schiet door. En dan uh, ziet zij wel, maar kan die niet bij de bal komen. En dus gaat die bal voor langs het doel van uh, André Onana. Blijft het 0-0 in minuut 28 alweer hier in Zwolle. 'Cause you're always right next to me. do. Ja, lekker ruig. Walen en uh, Wicked Way. Bek Zwolle tegen Ajax. En ik weet zeker dat Ragnar nu over Klaasjan Huntler gaat beginnen. Ja, die uh, mist een behoorlijke kans. Een kopbal. 0-0. 32e minuut. Dat is het laatste wat we hebben gezien. Want Boer mag de bal weer in het uh, spel gaan, uh, gaan brengen. Maar daarvoor ook al een kans voor Sjeunen. Schot laag naar de hoek. Maar 10 centimeter langs de paal. En we zagen Kluivert. 1 op 1. Uh, prachtige actie. Hoe die uh, van Polen wegzette. Pirouetje met de bal aan de voet. En toen op het doel af. En dat, uh, ja, dat lukte niet. Omdat Boer redding bracht op de inzet van Justin Kluivert. Het regent dus. Kansen voor Ajax, maar het staat 0-0. Peck neemt een vrije trap met Marcellus. Gaat het doen ietsje rechts van de as van het veld. Meter voor de middenlijn, Ehizi Buwe. En die gaf op zijn beurt weer een voorzet waar een kans ontstond voor Marines. En dan zie je toch dat je een echte spits nodig hebt. Want Marines kreeg die bal wel op zijn hoofd. Maar liet hem er eigenlijk een beetje opploffen. En kopte hem toen de tribunes in. Hoog over het doel van André Onana. Maar ook dat... Het was een kans en zo is er genoeg te beleven. Meer dan genoeg hier in het Mek3-park in Zwolle. Overtreding nu van Kluivert in de middencirkel op Namli. Die gaf de bal overigens heerlijk met de buitenkant van de voet. Zojuist mee aan Ehizibue bij die kans die er was voor een Marines, niet de eerste kans die hij kreeg. Hij zag de bal ook al een keertje aan zijn voet voorbij gaan. Ajax neemt over met Ziek die actief is. Veel ballen op ijs, Veel bewegingen laat zien. Ehizibue dat wel. Daagt Kluivert even uit. En dan is daar Marcellus rechterkant van het veld. Het is Pek met Ryan Thomas. Vormt een koppeltje met Van de Beek. Zoals eigenlijk Huntelaar. Overal wordt geschaduwd door Oud Ajax ziet Sandler. En de bal gaat even terug naar Boer. Verre trap van de Pek Zwolle keeper. Bal wordt verlengd. Door Wouter Marines, maar ingeleverd bij het Argentijnse verdediger van Ajax, Talia Vico. Dan is er de licht die de bal opdrijft in de as van het veld. Niet aangepakt, En dus kan hier eentje komen tot de middenlijn. Huntelaar heeft aangenomen. Grote kans dus voor hem. Center met een felle sliding. Ja, dat hoort erbij in zo'n wedstrijd. Huntelaar staat wel gewoon weer op. Geen schade. Maar hij laat behoorlijk voetballen. De scheidsrechter van dienst, Kevin Blommer. Dit vindt hij dan toch te ver gaan, want de bal niet wordt geraakt. Maar Huntelaar des te meer. En dus is hier Schöne de vrije trap en de penalty specialist ook van, van Ajax. In de middencirkel. Vrije trap voor Ajax. Bal achteruit gegaan naar de licht. Breed gespeeld naar... Dat was Frenkie de Jong. Dan breed gespeeld naar de rechterkant. Over de grond naar Schöne. Dan komt de opening van Ajax. Naar Huntelaar. Huntelaar. Beetje vasthouden van Marcellus. Allemaal niet zwaar genoeg, maar er is contact... Tussen die twee en dan kan Peck misschien wel weg. Is daar weer een overtreding van Veldman. Voordeel gegeven als Mokta wordt geraakt. mak trekt naar de as van het veld. mak Opening, ja dat is geen goede bal naar Ryan Thomas. Daar zit Ajax tussen met Tadjia Vico op het middenveld van de Amsterdammers. Twaalf duels op een rij ongeslagen. Dat is knap. een nederlaag voor Ajax in de laatste 16 officiële wedstrijd. Dat was na penalties tegen FC Twente. Maar Ajax staat nog altijd op 0-0, ondanks de kansen. De grote kansen die de Amsterdammers kregen. We zitten in minuut 35. Huntelaar geblesseerd. Overtreding center 0-0. We wachten op een goal. En die goals gaan komen. Ja, had een leuk statistiekje, geloof ik, van Twente, Twente Sparta. Vertelde hij net. Nou ja, Sparta schoot één keer op doel. En uh, die was raak. Terwijl uh, FC Twente 6-6. Uh, 12 zes zes, kansen had. Ja. Dus nee, het was 12-2, ja. maar toch werd ja. het gelijk. Goed, effectief. Goed, Twente was uh, dus ook, uh, wat de statistieken betreft, beter dan Sparta. Maar de bal ging er maar niet in, in eerste instantie. Ja, dan weet je uh, in het voetbal hoe het werkt. Dan vliegt hij er aan de andere kant wel in. Gertjan van Beek. Ja, daar ben je natuurlijk niet blij mee. Dan denk je, jezus, dat zal er niet waar zijn. En, uh, maar ja, het is waar. En, uh, het, het, ja, het was niet eens een, een kans. Het was een mogelijkheid. Uh, in de dekking schiet hij op goal. Het was ook niet een verwoestend schot. Daar zeg ik niet dat, die, dat het een houdbare bal was of zo. Of onhoudbare. Heb je ja, hem teruggezien? Hij hobbelde lullig in. Nee, ik heb hem ook niet nooit teruggezien. Maar het, het was niet een, je, zeg, een onhoudbare bal. Stijf in de kruising en, en applaudisseren. Het was, het was wat ongelukkig. Hij hobbelde wat. En, en de keeper die, uh, die, die, die, die uit het volgens mij vlak net voor hem. Dus hier, ja, jammer. Het is te, daar is niks aan te doen, net wat je zegt. De tegenstander krijgt meestal wel één, één kans. Nou ja, dit was niet eens een kans, dat was een mogelijkheid, maar hij ging er wel in. En wordt het 1-1, zeer verdiend. Daar zal iedereen het overeind zijn. En dan wordt het nog bijna 2-1 ook, door uh, Holla, die op de lat schiet. Krijg jij dan een bijna een hartverzakking nog? Nou ja, god. Uh, uh, uh, je hoopt natuurlijk dat zo'n bal erin gaat, maar in, in de, in daarin waar we zitten verleden week, gaat het over een panel die gegeven wordt ja, en zelf een uh, de kansen die je mist tegen Ajax. Uh, nu schiet je de bal op de lat, uh, terwijl je vanuit achterstand terug bent gekomen tot 1-1. Ja, dat hoort bij degradatievoetbal. Uh, wil, uh, ik heb gisteravond Willem II ook gezien. Ja, die, die, die hadden ook al gedacht dat ze minimaal een punt eraan overhielden. En dat gebeurt vaak bij ploegen die onderin staan. En uh, dat overkomt ons ook. En uh, ja, de bal wilde er dan net niet in. En dat hebben we net wel even nodig, maar afijn... Uh, uh, het aanknopingspunt punt, wat uh, trainers dan altijd roepen... is voor mij dat wij duidelijk hebben laten zien... Dat we, uh, dat we beter voetbal spelen als Sparta op dit moment. En als we dit doorzetten en deze lijn doortrekken... dan ben ik ervan overtuigd dat wij uh, nog genoeg punten gaan halen om erin te blijven. Maar geet jan jullie zitten in zo'n fase. Jullie hadden je verdiend te winnen. Het wordt 1-1. Ja, het zal weer aanvoelen als verlies. Hoe hou je de moed erin bij jouw spelers, bij je supporters... bij alles hier om die club heen die ja, toch snakt naar een beetje succes? Nou, ik heb uh, volgens mij net een prima analyse gegeven. Dus? Nou ja, draai draait me terug. Dan, uh, ik ga het niet nog een keer herhalen. Heerlijke man is het toch, die Gertje. van Beek. Hij had overigens best wel uh, gelijk. Hij had het al uh, gezegd. Hij, houd, hij houdt de moed erin en ze zullen er ook wel in blijven. Dat is mijn uh, voorspelling, omdat... Uh, als ze één op één beter zijn, bedoel je? Individueel je zullen kaliteit. ze beter zijn. Hè. Ze hebben natuurlijk nog Assaidi uh, achter de hand. En, en ze werkten als paarden. Het, het was niet erg goed wat FC Twente presteerde. Het zat ook niet mee... Dus als ze een beetje geluk gaan krijgen... en ze hebben een makkelijker programma... want ze hebben alle lastige al gehad... zullen ze het wel redden. Net vijftiende. Zwolle, Ajax. Uh, Ajax de bovenliggende partij. Ragnaar. Ja, boeiende wedstrijd. Gebeurt genoeg. Veldman, Paasje, Neres. trekt naar binnen toe vanaf de rechterkant. Weer een schot wat geblokt wordt. Omdat Ryan Thomas of is Van Polen naast elkaar een van die twee zich ervoor gooit. Maar de druk van Ajax blijft voorzet vanaf de linkerkant. En uh, de kopbal van Neres gaat naast. Het is uh, ook nog buitenspel volgens mij. want Ik zie een vlag. De voorzet kwam van Kluivert. Ja, er is uh, genoeg, genoeg te beleven in, uh, in Zwolle. Met name van de Ajax kant. Want de Amsterdammers ja, die laten toch wel heel veel kansen liggen. Ik zie Van de Beek overgens ja, ja. op het scherm links van mij. Die wordt nog even vastgepakt door Mokhtar. Zo zijn er nu toch wel een paar van die momenten geweest... die Kevin Blond in het Pekstvolle Strafschopgebied... allemaal door de vingers heeft gezien. Of simpelweg niet heeft gezien. Waaronder dus volgens mij ook die, die vermeende elleboogstoot. Het lostrekken. Ik vind het een rode kaart. Maar goed, daar zal je veel discussie over, het even, even over krijgen. In de nou, het is ook wel bijvoorbeeld op Twitter terug te vinden. Dus je zou nog even kunnen zoeken zo Zan bij de, de uitzendingen doen? om. Ja, dan kun je er ook een mening over vormen. Want ik ben wel benieuwd. Ja. Want het is wel het weekend van dit soort momenten natuurlijk. Nou. En uh, ja, het zijn de ploegen die bovenaan staan. Hè. Het zijn de ploegen die spelen om uh, de titel. En uh, nou ja, daar zit hij echt wel mis. Want als de schijf zegt uh, dit ziet. Ik zie dat moment nog een keer met uh, Moktar en Van der Beek. Nou, dan legt hij hem echt wel uh, op, uh, op de stip. Blessure nog wel even bij Marcellus. Dus de wedstrijd ligt wel eventjes stil. Pek heeft even tijd om adem te halen. Kreeg dus zelf ook wel wat, wat mogelijkheden. Maar heeft het traditioneel altijd zwaar tegen Ajax. 35 keer gespeeld en maar 4 keer werd er hier gewonnen door Pec Zwolle. Laatste keer vlak na het EK van 88. Aan begin van het seizoen 88-89 vond Schip... Nu de trainer Van Peck speelde bij Ajax. Maar was er die middag niet bij. zoals u het weten wil. Natuurlijk was er wel die gewonnen bekerfinale van een paar jaar geleden. Waar Ajax zo werd afgedroogd in de Kuip in Rotterdam. Toen gewoon Jans de Beker pakten. Die uh, is inmiddels wel vergeten. Want het gaat goed dus met John van Schip. We vinden Pek terug op de vijfde plaats. Zodat de prestaties de laatste weken een beetje tegenvallen. De bal is uh, wel weer in het spel. Huntelaar heeft hem opgepakt. Huntelaar uitgeweken naar de rechtervleugel. vleugel. Sandler is uh, zijn schaduw. Staat nu voor zijn neus. Huntelaar nog altijd met de bal. Legt hem dan wat ongelukkig terug richting de Lichten. Er zit een nare stuit in die bal. Waardoor de Lichten er niet bij kan. Maar Onana heet een voetballende keeper te zijn. Dag naar. Die, uh, ja zeg eens. Uh, We hebben het net eventjes ja. Bekeken. Nou, het is inderdaad een, tromgeroffel, een, een elleboogstoot. Uh, hij gaat wel over het hoofd van Marcellus heen, heb ik de indruk. Maar... Dat is op zich het criterium natuurlijk ook nee, niet. Nee, precies. Dus het, uh, hij, het leek of hij een intentie had om hem te bezeren. Ja, dan is het uh, volgens de regels ook rood. Ja, het is een bijna identiek moment hè? Ja. met uh, Lozano. Ja. Onvoorstelbaar dat je dat binnen een paar uur eigenlijk bij PSV en bij Ajax eh, krijgt. PSV dus rood en punten kwijt daarna. En Ajax liep geen schade op tot nu toe. De licht gaat er schieten. De licht, kan je dat jongen? De licht. Oh, een hoop bewegingen. Ja, dan verslikt hij zich in die bewegingen. Ja, het blijft een verdediger, de lichte. Het is geen uh, Ziek. Die heeft nu de bal. Nou, kan in de herkansing dan. Ook in de as van het veld. Net als de licht daarvoor van Polen. Puntje van zijn strafschopgebied. Linkerkant haalt de bal weg voordat Neres uh, gevaarlijk kan uh, gaan worden. Dan is het Moktar in de as van het veld. Naar voren toe. Marines is er achteraan. Handig hoe Schöne zich ervoor gooit en uh, Marines belet om door te lopen. Ajax kan de bal weer voor zich opeisen. Nog vier minuten in Zwolle. Het is uh, een klein mirakel dat het nog altijd 0-0 uh, is hier. Twente Sparta de wed 1-1. Wordt Gert-Jan Verbeek al. Goed, dan gaan we eens kijken wat die andere coach ervan vindt. Sparta neemt een punt mee uit NSGD. Het hoogst haalbare vanmiddag. Vindt Dik Advocaat. Ja, zonder meer. Ik bedoel, Twente was uh, de betere ploeg. Maar je komt op 1-0 voor. En als je dan zes minuten voor het einde dan moet je het eigenlijk over de streep trekken. Het is niet de eerste keer dat we toch voorkomen en dat we vlak voor het einde nog voor staan. Maar we geven het onnodig weg. Hoge ballen, busspelen, blijft moeilijk. Ze nemen namen alle risico's, ja, dan kan je ook een keer verkeerd vallen. In ieder geval hadden jullie genoeg vechtlust. Maar ja, jullie wankelden wel de hele tijd in de eerste helft. Nou ja, daarvoor heb ik ook, ook de wissel gedaan. Uh, we speelden met drie spitsen, maar dan moet je wel ook het verschil zien... dat je met drie spitsen speelt. En dat konden we niet. Eerste helft liepen we alleen maar achter de feiten aan... en we kwamen steeds te laat. En uh, na nou, de tweede helft hebben we het gewoon tegenover elkaar gezet... En dat, en dat ging een stuk beter. Dan scoor je nog een goal. Ja, dan is het jammer dat je ondanks dat toch nog gelijk speelt. Heb je al overwogen om eerder in te grijpen dan de rust? Ja, maar ik hoop toch de rust te halen met 0-0... Ja, dat was net gelukt, hè? Dat was net, net gelukt, ja. Nou, ondanks het grote overwicht... hebben ze ook niet zoveel kansen gecreëerd, vind ik. Heb je nu meteen de klasse gezien van, van Kramer? De klasse die jij nog heeft? Nou, hij brengt in ieder geval rust. Dat is duidelijk. En uh, Kramer is Kramer. Die moet je nemen zoals die is. Daar kun je helemaal niks voor zien. Maar hij kan hem wel erin schoppen. En, uh, maar hij bracht in ieder geval een aantal momenten... het doorkop, rust. Je, je kunt vanuit de drukte hem wel bereiken. In de lucht. En dat is wel belangrijk. Ja, ook verdedigend hadden je... Ingrepen wel nut, hè? want het, het, het zat ook uh, in de verdediging iets meer rust. Ja, nee, ik vond de tweede helft in ieder geval uh, een stuk beter. We tegen een goede ploeg. Twente staat natuurlijk ook veel slagen, dat weten ze hier ook. Maar je moet dan toch weer vanuit die positie weer naar boven komen. En dat komen ze ook wel. Maar uh, je moet het toch doen. Ik zeg nogmaals, vanuit de middenmootse spelers, ook voor Twente en ook voor Sparta, is dat een stuk makkelijker dan dat je iedere wedstrijd die punten moet halen. Bal even, maar dan. Uh... Zet Holla in de laatste minuut van de verlenging zijn voet tegen de bal... en komt hij op de lat. Wat doet het met jouw hart? Nou, toen zon ik net ergens anders heen te kijken, geloof ik. <laughs> nee, nee. Ja, nou, dat, dat, die, dat geluk hadden we nu een beetje aan onze kant. beetje? Nou ja, hij, hij komt op de lat. Ja, hij moet erin. <laughs> Toch? Dat is ook weer leuk leuke van voetbal. Ja, eigenlijk wel. Je hebt er nog lol in, hè? Ja, nog even. Toch? Ja, dat moet niet te geloven. Hij is volkomen relaxed. Ja, maar hij zet ze wel op scherp ook op het moment dat het moet. Nou, je zag je het, in de wedstrijd ook. Je hij, ziet hoe die coach is nee, ja. zonder meer. Ik heb ook al stukken van trainingen gezien. En dat is echt wel indrukwekkend. Ik heb Sparta uh, zelden zo attent gezien. Al vond ik de eerste helft wel heel, heel, heel slecht. Hoor. Ja. Goed, uh, nog even naar uh, Zwolle Ajax om nog even. Ik neem aan dat er het nodige bij komt vanwege... Uh... Ja, uh, wat niet? Zo, ja, wat niet ja, inderdaad die lens <laughs> ja. die weg was. Uh, ja, dat, dat soort dingen wisselen van boeren of of ze ja. veter strikken. Ja, ja, precies. Ja, een minuutje officiële speeltijd. Nog 0-0. En Ajax speelt voor de titel. Wil op die vijf punten komen bij een overwinning. Vijf punten dan van koploper PSV. Ik vind dat je het wel kan zien. vind Ajax een gedreven indruk maken. En fel, zeker ook op het middenveld. Hij straalt echt wel smoel. Ja, ze willen. Heeft smoel. Straalt iets uit. Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar het staat dus nog altijd 0-0. En dat is een levensgevaarlijke stand als je in de titelrace zit. En wel de mogelijkheden dus hebt gekregen. Ik zeg het nog maar een keer. Kluivert aan de bal. Naar Frenkie de Jong op de middenlijn. Dan naar Kluivert, die zich even heeft laten zakken. Naar het middenveld uit de aanval weg En dan Schöne en Zijek, een paar meter over de middenlijn zwollen. Zorgt er nu voor dat de aanvoerlijnen richting de spitsen eventjes worden geblokkeerd. En de licht ziet geen openingen. Nou, de Jong is wel iemand voor een opening. Ziet eigenlijk die opening ook niet. Met Marines voor zijn neus. Nog tien tellen in de eerste helft van de wedstrijd. Eens kijken dan wat het bord van de vierde official gaat aangeven. Meldt zich als Huntelaar diep gestuurd wordt. Niks meer gezien van, van Huntelaar. Hij uh, zag wel een van zijn ploeggenoten, Van de Beek, nog een keer koppen. Oeh, was een lastige bal die Boer daar meegeeft aan Center. Onder druk van Huntelaar. Maar het loopt goed af. Boer krijgt hem terug. Huntelaar gaat op bezoek bij zijn oud-collega. En dan uh, naar voren toe uh, gespeeld. De licht. Nou, daar Van de Beek. Scheunen krijgt hem weer teruggekopt. Nu heb ik eerlijk gezegd dat de vierde man ja, even gemist. Twee. twee minuten. Nu zie je Koeland. Uh, hij heeft Blommert misschien wel, uh, wel koud. Hij heeft al korte mouwtjes, Dus uh, daar zou het aan kunnen liggen. <laughs> Frenkie de Jong. Als van het veld misschien. Hij uh, komt wel in de buurt van strafschopgebied. Gaat dat toch weer achteruit. Ja, Ajax uh, vindt nu geen openingen meer. Omdat Peck heeft besloten. Heeft alles op de verdediging te gooien. En het wil graag met 0-0 de kleedkamer zometeen in. Frenkie de Jong met Marinus die hem achtervolgt. De Jong op de middenlijn staat stil over het hele veld. De Jong moet nu geen risico gaan nemen. Want dan kan Peck er wel uit met snelle mensen. Nee, dat gebeurt ook niet. Sterker nog Huntelaar wordt gevonden. En dan net weer Marcellus. Maar Neres vangt hem op op rechts. Neres heeft niet de ruimte om te schieten. Wil richting de achterlijn. Via Van Polen komt hij dan bij center. Center en uiteindelijk kluivert. En dan gaat hij er weer niet in. Want weer een paar centimeter naast het doel. Het schot van de of Nou, wat is het? 15 van Justin Kluivert. We zagen al een bal van Schöne rechts naast het doel verdwijnen. Het is uh, 16 meter en nu links langs het doel van Diederik Boer. En dan komt hij uh, 0-0 ruststand wel heel dichtbij. Als veel mensen al op zoek gaan naar een uh, kop koffie of misschien wel een uh, warme worst. Wie zal het zeggen? Het is er uh, de tijd voor. En uh, Boer dan nog één keer met een uh, lange trap. Kijkt Blommel op het horloge. Nee, dat doet hij niet. Opgepakt door Van der Beek. Dit is wel het ideale moment natuurlijk om Peck een tik te geven. zieck Huntelaar. Nee, komt een paar stappen te kort om boer goed staat op te letten. Goed uit zijn doel komt. Zijn beste redding was op het schot van Kluivert in de 28 e minuut. Echt oog in oog met de Ajax aanvaller. En dan blijft hij toch koel. En pakt hij die bal als een kat reageerde. Daar is het rustsignaal. Van Kevin Blom, het is 0-0. Ajax doet zichzelf tekort. Maar zorgt wel voor een hele spannende tweede helft. En dat is alleen maar goed voor deze show. NPO Radio 1. 2 over half 6, Lieselot Thomas met het NOS Journaal. In Dagestan heeft een man in een christelijke kerk... vier vrouwen doodgeschoten en vier mensen verwond. De man zou ook op de politie hebben geschoten... voordat de politie hem doodschoot. De dader was een man van begin 20. Hij had een jachtgeweer en een mes bij zich. De luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht... kampt met een groot personeelstekort. Daardoor kunnen taken niet altijd meer goed worden uitgevoerd... zeggen luchtverkeersleiders tegen de NOS. Er zijn nog geen onveilige situaties geweest... maar er worden wel risico's genomen. In Brabant is vorig jaar een record aantal woningen en bedrijfspanden... gesloten naar de vondst van drugs. In totaal werden er ruim 400 drugspanden ontmanteld... een stijging van 16 in vergelijking met het jaar ervoor...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 Absoluut. Komt even een dipje, zei je een uurtje geleden al. Maar dat is maar kort, hè? Ja, en ik, dat dipje dat duurt anderhalve dag zo'n beetje. Dus daar moeten we toch heel eventjes bij stilstaan. Het raakt namelijk vannacht wat bewolkt. Onder die bewolking koelt het ook niet meer zo heel erg af... als bijvoorbeeld afgelopen nacht. Toen werd het zo'n min 3 tot min 5. Nou, komende nachten uh, ligt de temperatuur op min 1 tot min 3 misschien. In Zeeland gaat het denk ik niet eens vriezen. blijft de temperatuur net iets boven nul. En ook morgen is echt een bewolkte dag. Op veel plaatsen blijft het wel droog. Uh, alleen aan de... Uiterste westkust en ook in Zeeland gaat het waarschijnlijk smiddags wat regenen. Het wordt zo'n 5 of 6 graden en er staat ook bijna helemaal geen wind. Nou ja, uh, zo'n slechte dag wordt het nou ook weer niet, maar die zon die is morgen echt vrijwel achterwege. Mm -hmm. uh, dinsdag dan begint de dag ook nog met veel bewolking. Smiddags komt de zon er dan wel bij en die blijft dan ook voor de rest van de week. Het wordt namelijk weer een zonnige week uh, vanaf woensdag, donderdag, vrijdag, misschien zaterdag ook nog wel. Daarbij uh, wordt het echt een wat weertype. Strenge vorst hebben we niet, maar s'nachts dan wordt het zo min 4, min 5, min 6 misschien. En overdag ligt de temperatuur op zo'n 4 of 5 graden boven nul. Ja, maar het zonnetje is al uh, sterk. Dus uh, lekker in de, uit de wind in de zon zitten. Ja, nee, maar ik weet wel dat elke <coughs> keer als ik dit soort uh, berichten doe. en dan, dan is er ook altijd een heel hele luisteraarschare die wil weten hoe het dan zit met schaatsen en zo. Hmm. Uh, da daar kan ik dus nog niet zo heel veel over zeggen. Dat, dat gaat misschien wel een beetje moeizaam als het overdag toch nog best wel zacht wordt. Ja, duidelijk. deze week. Maar wie weet. Dankjewel voor nu. Radio 1. NOS langs de lijn. Om half drie werd gespeeld Feyenoord tegen Heracles en Robin van Persie die werd de matchwinner bij Feyenoord. Hij maakte het enige doelpunt en hij speelde dik 70 minuten. Komende week de topper tegen PSV en de bekerwedstrijd tegen Willem II. Kan hij ze allebei spelen? Kijk, het hangt ook van de ja, trainer af hoe, hoe hij dat ziet um, en, en de staf. Kijk. Uh, Zondag is Space is een hele mooie wedstrijd natuurlijk, maar woensdag is een hele belangrijke wedstrijd, halve finale Amsterdam Cup. Uh, dus, dus we moeten even gaan kijken hoe, hoe we dat gaan invullen en dat ja, laat ik aan Gio over. Dus ik ga het beleven. Als jij er eentje mag kiezen die het liefst zou willen spelen, wat zeg je dan? Uh, ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Uh, dat durf niet te zeggen nu. Hoe is de sfeer nu in de groep op weg naar deze week? Want die topper, dat is natuurlijk wel heel gek. Jullie hebben eigenlijk niks om voor te spelen in de competitie. Vind ik niet hoor, vind ik niet. Ik, vind, ik ben zelf ooit een keer eerste geworden met Manchester. Ja, werden we kampioen en uh, het jaar daarna werden we zevende. Dus ik weet hoe dat voelt. Dat is een heel gek gevoel. En dat uh, gevoel wil ik niet meer hebben. Dat is heel, heel vreemd. Een paar maanden daarvoor ben je gewoon eerste. Ben je gewoon de kampioen. En dan uh, tien maanden later ben je gewoon zevende. Dus iedereen beseft wel heel erg dat, dat we niet zevende willen worden. We willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En uh, elke training, elke wedstrijd of wat nou... Vandaag was of volgende week. We willen gewoon echt het maximale eruit halen ja, wat erin zit. Dat is ook hoe je het, hoe je het denk ik moet zien, hoe je het moet beleven, het vak. En dat uh, proberen we. we. We weten dat het beter moet. Nou, daar gaan we over ja, praten weer. Dat hebben we ook vorige week gedaan. Dat zijn hele goede meetings, vind ik. Waar we allemaal iets van leren. En hopelijk, uh, ja, hopelijk ga je het ook terug zien op het veld binnenkort. En hoe noemde jij de beker nou net? Uh, heb ik het een foutje? Amstel Cup, zei ik dat. Al geleden, hoor. Voor Christen, zoals ik Help me eens even dan. De Toto KVB-beker is het nu. Wat? Och, foutje. Samen wel, dat je hem even moeten inlichten. Hey. En Robin, we proberen het nog een keer. Hoe, hoe heet de beker ook alweer? De Toto, wat zei je dan net? Toto KVB-beker. Toto KVB-beker. Oh. <laughs> de cup. Ik ga het gewoon de cup noemen.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 Cause travels around alongside her But she's doing well Season's over. You think it's time to salute the ringmaster? 'Cause she's doing well. She's doing well. She's doing well. doing well Ruben Heijn met Juggler. Tien over half zes. Als echt uh, een short track land leefde Zuid-Korea toe... naar de Olympische 1500 meter finale... Die finale die Ming-Jong Choi eigenlijk het goud moest opleveren. Eindelijk ook, nadat ze in de 500 meter finale tegen een straf was opgelopen. Duizenden Koreanen die zaten met vlaggen en gesmeerde stembanden op de tribunes... om Choi naar het goud te schreeuwen. Dat is mooi, maar hun fanatisme kunnen de Koreanen soms ook wat doorslaan in het fanatisme. Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 Ik ben een groot fan van Choi. Dus ik hoop dat ik een choos wou. De Koreaanse heldin Choi. Oh ja, hij wil zeker dat ze wint. Ik denk dat iedere really echt to win de games vandaag yes. yeah. te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 uh meter yeah so every korean people uh, expected that uh she get uh a, a gold medal en dat die gouden medaille behaald wordt uitgerekend hier in korea dat maakt het natuurlijk extra speciaal yes uh veel mensen uh, many people uh support Dus our korean uh players so they get uh some uh more power uh very happy to uh support uh her. Yeah. Nog mooi die fanatieke Koreanen. Terug naar Nederland, naar het NK Indoor om precies te zijn. Daar veroverde Nadine Visser goud op de 60 meter horde. Dat is een mooie generale voor de WK Indoor... die over twee weken in Birmingham worden gehouden. De Meerkamster kwam dit indoorseizoen al tot 7,91 meter. 200ste boven het stokoude nationale record van uh, Marjan Slager. Uh, 7 seconden, ja, 7,91, ik zeg het goed. Visser is een topvorm en dus is die titel van vandaag niet verrassend. Ja, ja, zeker. Uh, gisteren 60 meter gedaan, drie races. Vond ik heel leuk en ik denk ook dat het heel goed is voor me horden. Maar ik, merk, ja, ik ben dat niet gewend om vijf races in het weekend te doen... dus ik merk dat vandaag wel. Dus ik moest ja, gewoon goed zorgen dat ik goed scherp was... Maar de uh, finale was al een stuk beter dan de halffinale, dus daar uh, ben ik blij mee. Nee, je zou zeggen, als meerkampster moet je dat dus aankunnen, uh, niet dus? Uh, ja, het is wel heel anders. Is, ja, of je van onderdeel naar onderdeel gaat en je onderdeel afsluit en weer door. Of gewoon elke keer hetzelfde, maar elke keer scherp op hetzelfde uit blok en die orders pakken. Ja, het is toch wel anders. Ik dacht dat uh, afgelopen jaren ook. Drie races op één dag met het EK indoor. Ik dacht, dan ben ik in mijn voordeel als meerkamster, Maar het viel me toch uh, verdomd zwaar. Dus uh, ik denk nu door, die, door veel wedstrijden te doen, ben uh, ik daar een beetje aan. Waarom doe je dit? Is dit gewoon puur werken aan je snelheid? Uh, ja, ja, sowieso vind ik het ook heel leuk. Het is superlang terug dat ik dat heb gedaan. En ik voelde ook dat ik wel ik snel was. Ik moet natuurlijk ook wel om snel over die hordes heen te gaan. Dus ik was ook heel benieuwd wat ik zou kunnen. Maar uh, uit de analyses uh, is ook gebleken dat ik... Uh, om de hoorden sneller te moeten lopen... ook nog gewoon uh, sneller moet worden. Dus um, daarom ook gekozen om hier de 60 te doen... om goed die snelheidsprikkels uh, mee te pakken. Je had vorig jaar een heel goed jaar... met een enorm mooi WK... waarbij je de finale haalde van de 100 meter hoorden. Is dit jaar anders dan vorig jaar? Um, ja, god... Dat weet ik nog niet natuurlijk. Het is pas net begonnen, maar uh, nu het indoor heb ik helemaal gezegd geen meer kamp. Dat heb ik vorig jaar wel gedaan en uh, ik bewust ook minder erop aan trainen. Sommige onderdelen helemaal even laten. En ik merk gelijk dat dat fysiek dat ik veel meer uh, sprint horden aan kan. Dus uh, daar focussen we nu echt op en dat voelt goed. En um, ja, daarna is het echt gewoon weer uh, de meerkamp onderdelen oppakken. En dan heb ik als het alles nog alle tijd. En dan uh, richting Gutsus toewerken. En uh, ja, dan echt gewoon even kijken op het moment. Daar kan ik nu echt nog niets zoveel over zeggen. Ja, wat, wat zijn jouw plannen voor het EK in Berlijn? Meerkamp en Horde, het, het is niet te combineren. Onmogelijk. Nee, zeker niet. Dus uh, wat ik zei. Um, Na Gutsen ga ik dan kijken uh, ja, waar ik er het best voor sta. En wat, uh, wat ik wil gaan doen. Over twee weken Birmingham. Wat wil je daar? Wat kan je daar? Um, ja, zoals ik net zei, ik wil, ik wil daar graag de finale halen. En um, ja, niet alleen dat natuurlijk. Als je, ik wil ook gewoon harde races lopen. Ik, wil, uh, ik zit er lekker in en ik wil gewoon harder. Ja, ik wil in een PR. Nadine Visser was dat bij de NK Indoor. Tweede helft begonnen. Pek tegen Ajax. Ja. niet mee. Eerste minuut van de tweede helft. 0-0. Ajax heeft de doelpunten nodig. Kansen heb je niks aan. Je moet doelpunten hebben. Schöne eruit gegaan. Was al niet helemaal okselfris in de warming-up. En Karel Eiting is er voor hem bijgekomen. Niet een wat aanvallende type. Zoals bijvoorbeeld Siem de Jong. Dat doet Erik ten Hag niet. En Freire komt voor Marcellus. In het hart van de verdediging bij Pek Zwolle. We hebben hem op de grond zien zitten. Daar houdt PSV. Er. Ook een paarvoudig international. Marcellus geblesseerd, afgehaakt. Als hij de bal heeft met de rechtsback. Veldman. Lange bal naar de linkerkant van het veld. Richting Justin Kluivert. Ehizi Buwe plukt die bal heel vrij uit de lucht. En kan bovendien met die bal gaan lopen. Met de bal aan de voet. Die handige rechterverdediger. King noemen ze hem hier. Populaire jongen. Hij geeft de bal af. Doet dat aan Namli. Die zien we in de as van het veld. En we zagen al een schot van Ziek. Maar het was een beetje een afzwaaier. De eerste paar tellen van de tweede helft. Als Frère de bal heeft hem afspeelt naar Dekker. Die staat bij Peck op de middenlijn. Beetje links van de as van het veld. Een lange bal van Frère in de richting van Saimak. Maar Vico zit erbij. Wordt wel helemaal naar de hoek van het veld gedreven door zijn tegenstander. Bijna bij zijn eigen cornervlag. Krijgt de bal weg. Maar die bal wordt wel opgepakt door Peck. Met Sentler heeft een verleden bij Ajax, krijgt daar geen contract. Ze vonden hem een beetje zijig, een beetje vervelend, nonchalant. Ja, zo kan het dus lopen. Een jaar of twee later staat hij onder contract bij Manchester City. Dan zien ze bij die Engelse club dus heel veel in center. Lange bal van diezelfde center op de torso van Veldman. In één keer terug op Onana. En die houdt het tempo in de wedstrijd door die bal mee te geven aan Frenkie de Jong. Die blijft dus achterin spelen bij Ajax Vols nog. Maar kan nu wel het middenveld inkomen. Niet aangepakt van de beek linkerkant. Net over de middenlijn. Taglia Vico staat achter hem. Dan gaat het naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong uh, pirouetje. En dan uh, ja, de bal maar uh, naar Eiting. Het staat uh, weer stil. Huntelaar, de man die uh, er van mij af had gemoeten hebben we het over gehad in de eerste helft. Een uh, slaande beweging of losrukken wat mij betreft het eerste in een duel met uh, Van Polen. Hij uh, zoekt dan wel uh, ja, het gevaar een beetje op. Hun zalaanballetje van Kluivert gaat naar uh, Eiting. Eiting in het strafschopgebied. Heel veel vrijheid nu voor Van der Beken Die raakt de paalman. Dat is een kans voor Ajax. Het is een van de allerbeste kansen. Hij staat helemaal vrij. Oog in oog met de doelman. Het ligt rechts open. Maar dan raakt hij de buitenkant van de paal heel goed aangespeeld. Als je dit soort kansen laat liggen, ja, dan kom je in grote problemen in de titelrace. Het blijft 0-0 in Zwolle. Wat een enorme kans is dit voor Donny van der Beek.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 van mijn moeder, dus van mij. Zij van jou, zij deed van mij. Zij deed van ons allebei. Mag een reden van mijn moeder, van mij. Dat Akda en de Munnik niet waren zich. De kapitein deel 2. Het is bijna 5 voor 6. Nog een minuutje op 3 te gaan. Kunnen we gewoon nog even luisteren naar uh, Ragnar hierbij bij Zwolle tegen Ajax. Zo'n kans misschien is dat wel een moment die je terug ziet komen in de seizoensoverzichten van uh, de, de wat als, weet je wel? Ja, daar zou ik ook wel een beetje aan te denken. Dat zijn wel uh, ja, uiteindelijk niet natuurlijk één zo'n moment, maar dat soort momenten bepalen wel of het een goed of een slecht jaar wordt aan het einde van de rit. Helemaal mee eens. 0-0, zevende minuut van de tweede helftbal uh, meegegeven aan de linkerkant bij Peck. As van het veld, Mustafa Saimak. Even achteruit naar center. Ja, Pek laat aanvallend heel weinig zien. Gokt op die ene of uh, die twee momenten die altijd wel komen. Die momenten waren er ook wel in de eerste helft. Marines uh, nu van de bal afgelopen, voorin. Benieuwd wat Van Schip doet. Komt hij nog met een andere spits? Of is hij tevreden met de manier waarop het gaat? Het lijkt me dat hij aanvallend met zijn elftal tegen zijn oude werkgever... toch wel iets meer in de melk te brokken zou willen hebben. Maar ja, 0-0. En hij is toch niet tevreden over Parsiček en Nijland. Anders had hij die echte spitsen wel vanaf het begin op het veld gezet. Glad veld overigens. Gaan wel eens wat mensen onderuit. Ook zeker van Pek. De spelers kennen dit veld toch, zou je zeggen. Maar uh, ja, het is uh, wat kil. Het veld wordt misschien wat, uh, wat vochtig zo op dit tijdstip van de dag. De spelers hebben het er af en toe uh, lastig mee. Bal nu uh, naar uh, Van Polen. Van Polen wacht wat lang. Uh, vlak voor de middenlijn in de middencirkel. Daar zit Neres tussen. Neres die wel aardig begon. Maar inmiddels uh, niet echt een stuk uh, meer voorkomt. Freire moet een kopduel uh, aangaan met Huntelaar. Een paar meter over de middenlijn. En dan ziet Blom een beetje laat misschien, toch uh, een overtreding van die uh, verdediger. Invaller dus uh, voor uh, Dirk Marcellus. En uh, Zieck gaat uh, achter deze bal uh, staan, kijken wat uh, zijn plan is. Zieck. Ja, een balletje achteruit. Waarom nou niet gewoon richting het uh, strafschopgebied van Pekswoon? Nu speelt hij hem naar de licht. Terug naar Ziek. Ziek opgejaagd. Een beetje in de problemen gebracht door Dekker. Maar Frenkie de Jong biedt uh, uitkomst. Neemt uh, de bal mee aan de voeten. Aan de rechterkant. Aan de rechterkant zien we Neres. Neres trekt naar de as van het veld. Daar staat ook Ziek. Ziek terug naar Neres. Neres naar de rechterkant. Huntelaar. En oh, dat is het wel van Ajax. Is, is een goed. Uitgespeeld, prachtige aanval van Ajax. Yeah. Vieren 15e minuut en het is 1-0 voor Ajax. Het is de tiende van het seizoen. Zijn 86ste staat nu in de top 10 van doelpuntenmakers van Ajax. Allemaal mooi, maar het belangrijkste is de voorsprong van 1-0. 1-0 voor Ajax. Dus tegen Pex Zwolle zometeen naar 6. Ook aandacht voor de actualiteit. Graag tot zo.